Volgens de twee organisaties komt dat door de bezuinigingen... en de reorganisatie bij de politie. Politiemensen zijn vaak het eerste bij een ongeluk... en dan telt elke minuut, zegt Hartpatiënten Nederland. Op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven bij Born... is een ravage ontstaan door een gekantelde vrachtwagen. De vrachtwagen is tegen de middenvangrail gereden... waardoor de lichtmasten zijn geknakt... en op de andere rijbaan zijn gevallen. Verwacht wordt dat de A2 in noordelijke richting tot in de avond afgesloten zal blijven. In zuidelijke richting kan de weg weer open als de lichtmasten verwijderd zijn. De kans op een podiumplaats in de Tour de France is voor Bouke Mollema zo goed als verkeken. De Nederlander zakte in het algemeen klassement naar de zesde plaats. Ook Laurens ten Dam verspeelde vandaag veel minuten. Hij staat nu op de tiende plaats. De etappe werd gewonnen door Christophe Riblon. Het is de eerste keer in deze Tour dat een Fransman een etappe wint.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 ANB Verkeersinformatie, je hoorde het al in het nieuws... zijn flinke problemen op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. De weg is nog altijd dicht tussen Urmond en Born... door een gekantelde tankwagen. Er staat fiede tussen Maastricht-Aker Airport en Urmond 5 kilometer. Naar het zuiden is nog wel een rijstrook dicht... maar dat levert geen file meer op. En op de A9, Alkma richting Amstelveen... daar moet het nu ook weer wat beter gaan. Er staat nog wel fiede tussen knoopend Meer en Akersloot 7 kilometer. Er lag daar een lading glas op de weg, maar de weg is inmiddels vrij.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 Dit is Radio 1, de NTR. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast is producent cameraman en regisseur van de documentaire Expeditie Oman... waarin hij het verhaal vertelt van het VOC-schip de Amstelveen... dat op 5 augustus 1763 zonk voor de kust van Oman... waarna 30 bemanningsleden levend aanspoelden op een verlaten strand... en toen 500 kilometer moesten lopen naar de bewoonde wereld. En toch door de hel. Hier is Gilles Frenken. Uw presentator is Petra Possel. Gilles, hoe voelt dat woestijnzand aan de blote voeten? In de zomer is het niet, uh, niet te doen. Het nee? is heel erg heet. En hoe heet? Nou ja, de Ho temperatuur is 40, 50 graden buiten. En in Oman, uh, op het Arabisch Giereiland, is het uh, enorm warm... Uh, hoe lang heb je het uitgeprobeerd? Heb je het uitgeprobeerd? Ja, ik heb het uitgeprobeerd. Ik heb het zelfs uh, met een microfoon opgenomen. Want uh, ik heb een radioserie gemaakt voor de VPRO. Uh, vorig jaar uitgezonden. Over diezelfde tocht van die uh, schipbreukelingen. En uh, toen heb ik uh, een heel klein fragmentje heb ik zo gelopen. En met de microfoon in mijn hand en beschreven hoe pijnlijk het is. Want het is gewoon niet te doen. En je het houdt niet. het ook niet langer dan tien seconden vol of zo? Nee. nee. En uh, dus het verhaal over die schipbreukelingen die de, door die woestijn over dat hete zand moesten lopen. Ja, dat is een onwaarschijnlijk verhaal dat dat, ze dat, dat, dat gelukt is... Voor, met een klein deel van die bemanning van ja, de Want Dan laten we even heel duidelijk zijn. Ze hadden, ze hadden geen uh, eigen water bij zich. Nee. Ze hadden een beetje proviant van het schip nog, maar dat was ook verwaarloosbaar. Ja. Uh, ze hadden niks. Nee, nee. En ze hadden ook niet antibiotica of een zonne... Een, een zonnepet of zo. Ik bedoel, het was. Ja, de, de, 500 kilometer, dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Nee, ze hebben weken, weken door die woestijn moeten lopen. En er zijn natuurlijk ook wel stukjes met rotsacht, die rotsachtig zijn, maar ook dat is pijnlijk. Uh, het, maar in de, in de documentaire die ik heb gemaakt, daar is uh, iemand en die suggereert: van ja, ze zullen wel repen stof van hun kleding hebben afgescheurd uh, en om hun voet hebben gewikkeld, want dan kan je misschien nog net lopen. Ja, ja. Maar daar is niks over bekend. Dat staat niet in de dagboeken. Nee. nee. We gaan hier zo over doorpraten. Over dit ongelooflijk spannende jongensverhaal. Wat Gilles Frenken, documentairemaker, filmmaker... heeft proberen te verbeelden in zijn film... die aanstaande zondagavond laat om half... 12, wordt uitgezonden bij de NTR op televisie. Uh, Gilles, leuk dat je er bent. Gilles Frenke, uh, Kunststof is dit van donderdag 18 juli... het cultuur- en mediaprogramma van de N NTR. En We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag... op Radio 1. U kunt natuurlijk reageren op deze uitzending. Bijvoorbeeld als u zelf op uw blote voeten... alles door de woestijn van Oman <laughs> heeft gewandeld. Maar andere spannende verhalen ben ik ook dol op. Doe dat dan via onze website radiokunstof.nl. Daar hebben we een gastenboek en laat daar uw opmerking... of uw vraag achter Twitter ik kan natuurlijk ook hashtag radiokunststof. Kom maar op met uw commentaar. Gast is dus Gilles Frenken, regisseur, cameraman en producent van de documentaire Expeditie Oman, die zondag op tv uh, wordt vertoond. Hij uh, verfilmt eigenlijk het volgende schrijver, Abdelkade Benali, reist naar Oman op zoek naar de verhalen achter het VOC-schip de Amstelveen, die precies 250 jaar geleden voor de kust van Oman zonk en slechts 30 mannen hebben dat overleefd, die schipbreuk. Eén ervan, Cornelis Eijks, schreef een dagboek over deze barre tocht... van meer dan 500 kilometer lopen door de woestijn... richting de wereld. En die tekst, dat dagboek van Van Eijks... is eigenlijk het uitgangspunt geweest voor de film, zou je kunnen zeggen. En het grappige, of het rare eigenlijk, het vreemde is... dat dit hele verhaal van Van Eijks zo laat pas is ontdekt. Het is nu 250 jaar oud. Hoe kan dat eigenlijk? Waar, waar, waar is dat verhaal gebleven al die tijd? Ja, het is uh, niet lang geleden teruggevonden. Het is gedrukt ooit in een uh, magazine. En uh, boeken uit de uh, 18e eeuw die worden natuurlijk wel, wel nog zorgvuldig bewaard. Zeker als ze mooi ingebonden zijn. Maar zo'n magazine, een, een, een slap blaadje, dat, dat wordt, uh, wordt misschien weggegooid. En... Uh, nu is bekend dat er op twee plekken in Nederland een boekje bestaat. Dat is een soort gebonden boek... waarin meerdere van die magazines samen zijn gebonden... Ja. Tot, een, uh, tot een soort hardcover boekje. Nou, en, uh, ik denk dat er, er zijn ontzettend veel artikelen ook in de 18e eeuw gepubliceerd... en uh, er zijn niet zoveel historici die het allemaal nalezen... en denken het zou wel interessant kunnen zijn. Maar dit verhaal, uh, toen dat een keer door iemand werd gelezen... en in dit geval was dat uh, professor Klaas Doornbos een gepensioneerde onderwijskundige uit Heemstede... die, die kreeg dat verhaal uh, te lezen. Een vriend van hem had uh, zo'n gebonden boekje gekocht. En die zei, God, er staat toch een aardig verhaal in, dan moet je eens lezen. En dat heeft Dorenbos gedaan. En die begreep direct de spectaculaire waarde van dat verhaal... en de historische waarde van dat verhaal. Omdat, uh, omdat uh, bij die uh, schipbreuk en bij die Tocht door de woestijn... Uh, heeft die Cornelis Eijk, die dat heeft overleefd... en dat dagboek heeft geschreven, die heeft heel goed beschreven hoe die Bedouinen leefden in de woestijn. Ja. Dus het is een soort journalistiek verslag. En in Oman zelf, en in dat deel van de wereld... daar werd in die tijd helemaal niet veel geschreven, of bijna niet. Eh, ook niet over hoe men leefde en wat men droeg en hoe het daar eruit zag. Dus dat verhaal van Iks is een uh, spectaculair verhaal voor de mensen in Oman. Hun land wordt goed beschreven. En het is een spectaculair verhaal omdat het een beetje lijkt... op ons eigen behouden huisverhaal, het Nova Zembla... Verhaal, yeah. waarin schipbreukelingen uh, moeten overwinteren uh, op het eiland Nova Zemla... of het schiereiland Nova Zemla, voordat ze terug kunnen keren uh, richting Nederland. En dit is eigenlijk ook zo. En dan niet heel koud. En de ontberingen varen hier uh, in, in een omgeving die zo'n beetje het heetste is op de wereld... He? Maar Reinhard Oelemans zou hier ook wel wat mee kunnen, bedoel je? Ja, hij zou dit meteen moeten gaan verfilmen. De rechten kopen, die, ja. Liggen, ja, die, die, die liggen niet bij mij, die liggen ook niet bij Klaas Doornbos. Maar die, iedereen kan dit verhaal uh, bijvoorbeeld in een speelfilmvorm gieten. Ja, want het, uh, de, dat is al lang verlopen, Dat auteursrecht natuurlijk. Ja. Van, van deze meneer. Hoe kwam dit verhaal dan op jouw pad terecht? Nou, Klaas Doornbos heeft... Uh, nadat hij het gelezen had en besloot om daar iets mee te doen. Hij wilde daar een boek over schrijven, hij wilde dat verhaal uitpluizen... en daar veel meer over de achtergronden schetsen. Uh, die is met de emeritaat he, gepensioneerd, jaren jaar of 73... en toen is toen begonnen met allerlei gegevens uit te zoeken... over die bemanning aan boord van dat schip, over het schip zelf... en, uh, en, en, en of dat inderdaad allemaal heeft plaatsgevonden. Dus mm -hmm. in de boeken van de VOC, in de archieven van de VOC... heeft hij teruggevonden... Uh, de ladinglijst van dat ene schip. Wanneer het vertrokken is en wie er aan boord was. Alle, dus alle namen van de bemanningsleden. En zo wist hij dus heel veel en heeft hij een heel mooi boek over, daaromheen geschreven. Dat boek is vorig jaar uitgekomen in het Engels. Het is nog niet in het Nederlands. Dat, uh, de timing vind ik niet erg gelukkig. maar uh, want, Het had er nu wel moeten zijn. Het had eigenlijk. er nu moeten zijn. Het, ja. Er is dadelijk de, de film op tv volgende uh, aanstaande zondag. Ja. En uh, het is over twee weken is dus precies 250 jaar geleden... Dat, dat dat schip is vergaan. Ja, ja, dat boek had ze moeten zijn. Had moeten goed. zijn, maar goed. Doornbos heeft toen contact opgenomen met de Nederlandse ambassadeur in Omaan. Die zei: Goh, kunnen we, kan, uh, kan u daar iets mee? Nou, en die ambassadeur, Stefan van Wers, hij zit ook in de film, is zelf historicus. En vond dat een waanzinnig verhaal en stimuleerde Klaas Doornbos om daarmee door te gaan. Uh, van Wers sprak op een gegeven moment bij een tentoonstelling in de nieuwe kerk van uh, Mooie. Voorwerpen uit Oman. Dat was een tentoonstelling een jaar of vier geleden. En daar sprak hij een journalist die heet Marcel van Silfhout. En uh, die zag er wel wat in om daar items over te maken of een film over te maken. En ik woon in zijn dorp. Hij leerde mij kennen. En, en hij zei: Goh, dat is misschien wel iets van ja. jou, want jij bent echt een filmmaker. Echt. En, um, en het was ook iets van mij, want uh, ik, ik heb verschillende films over geschiedenis gemaakt. En ook al een keer eerder een film over uh, scheepswrakken. Want dat is wat we zijn gaan doen. We zijn voor de film naar Op het hun wrak. wrak gegaan. Ja. ja. Maar, want het is echt een onderwerp waarvan Drek jouw hart sneller ging slaan. Jij wilde dit. Ja, er zijn wel meer onderwerpen hoor, waar mijn hart sneller van gaat slaan. Volgens mij zijn er heel veel onderwerpen waar jouw hart sneller van gaat slaan. Je ja, kan dit... nooit binnen één mensenleven bijna. Nee. Jij wil. Je leeft, uh, ja, we <laughs> leven maar eigenlijk iets te kort. Ja, ja. Maar, maar dit het, ook. Het is prachtig. En uh, wat ook is, de geschiedenis van de VOC is schitterend. En. Uh, die onze gouden eeuw, de 17e eeuw, is natuurlijk zeer bijzonder met alles wat daaruit is gekomen aan kunst en aan schitterende gebouwen, waar we nog steeds plezier van hebben: geld, economie en, en systemen, denken, literatuur. Mm -hmm. Maar uh, die 18e eeuw was ook heel, vind ik, heel boeiend. En um, uh, in dit verhaal van het uh, schip dat zonk, het VOC-schip dat zonk, dus VOC-schip Damselveen. Dat verhaal vind ik ook zo bijzonder, omdat het daar zonk voor de kust van Oman... net in een tijd dat heel die VOC dat het steeds slechter ging. Ja. Het, was eigenlijk, het stond eigenlijk model voor het einde van een periode. Het einde van een periode ook van handel. Uh, die, die handel daar in, uh, in, in Oman is ook na een aantal jaren opgehouden... en ook met Perzië. De Nederlanders hadden daar een heel groot uh, fort op een eiland... vlak voor de kust van Pergië, en Daar hadden ze een haven... En uh, dat is ook na een jaar of tien opgehouden te bestaan. Uh, de Nederlanders waren, het was, waren uitgerangeerd. Maar jij werd niet alleen op dat paard in, in deze film, in de, in de expeditie van Oman. Je, je, je, dus je, aan de ene kant gaat het over het zoeken naar dat scheepswrak. Wat is daar nog van over? Kunnen we dat terugvinden op de bodem van de zee? Maar aan de andere kant gaat het ook over een voettocht door de woestijn van meer dan 500 kilometer. Dan leg je daar ook naar, dat dramatiseer je. He, dus dat verhaal zit er doorheen gevlochten. En dan gaan we eigenlijk ook nog zien de ontmoeting tussen Oost en West. Dus de, de, de, de, de clash of the cultures. De, of de clash of de omarming, zou je misschien nog wel kunnen zeggen. Maar in ieder geval waar de volken samenkomen... en hoe die met elkaar communiceren. Om dan maar bij dat eerste deel van het verhaal te beginnen. Dat wrak, dat hebben jullie niet gevonden. Nou, het, het uh, nog niet. Ah, maar er kijk, is nog hoop. Nou, kijk, het de, de, de onderdeel van het uh, filmproject was het zoeken naar het wrak. En dat is een expeditie, dat is een onderneming. En om dat uh, professioneel te doen, uh, moet je ook wel weten... waar je gaat duiken, waar je gaat kijken. Dus, uh, maar dat hebben jullie allemaal gedaan, toch? Ja, nou, uh, we zijn toen uh, we met het filmproject begonnen zijn... Marcel van Silvhout en ik zelf... zijn we in contact gekomen met een maritiem archeoloog uit Nederland... David Bouwman... En met hem hebben we een soort plan op, hebben we gesmeed van, uh, dat er gezocht zou worden. met uh, speciale apparatuur. die achter een, uh, een expeditieboot wordt meegevoerd. En dan wordt er, worden de metingen gedaan op de bodem, op de zeebodem. om te kijken of daar dat wrak zou liggen. Ja. We hadden uit het dagboek van Cornelis IJks. Uh, hele nauwkeurige coördinaten. Ja. Dat was heel bijzonder. Dus hij heeft opgeschreven in zijn dagboek. waar ongeveer dat schip moet zijn vergaan. Nou, en dan moet je kijken op oude zeekaarten. Uh, die IJks vermoedelijk zelf gebruikt heeft. Waar dat dan uh, moet zijn geweest? Nou, daar, da, da, daar zijn allerlei uh, er is verschillende uitleg mogelijk. Maar goed, er is een soort zoekgebied gedefinieerd. En David Bouwman met, met een aantal collega's uit Nederland... die zijn daar naartoe gevlogen met die sonarapparatuur en een magnetometer. En die hebben gedurende twee weken onderzoek gedaan op de zeebodem. Nou, met die onderzoeksresultaten... Dat waren grafieken. Dat wisten we op welke plekken op de zeebodem... op, op, op de 100 meter nauwkeurig, op de 10 meter nauwkeurig... met, uh, gps meet, met een GPS-meter, wisten we waar wat lag op de zeebodem. Met name metaal. Dat kunnen ankers zijn of kanonnen... of voorwerpen die aan boord waren ja. gebruikt uh, van zo'n schip. Dus wij, wij hebben een, een, een zeekaart, een zeebodemkaart... en daar zijn vier locaties waar wat ligt. Nou, en daar zijn we gaan duiken. En dat laat ik in de film zien. En uh, hoe maar dat dan dan... afloopt, nou ja, dat we het niet hebben gevonden. Betekent... Dat heb ik al verraden nu. Dat heb je nu verraden. Maar, maar het moet er liggen. En, um, <laughs> tuurlijk. Jongen, ik, ik, kijk, ik vind dit is gewoon een knetterspannend verhaal, hè. Maar als, er, wordt, er is afgelopen... maar ik, werd, ik, ik was wel een beetje gefrustreerd ah, gewoon. Natuurlijk. Maar er wordt nog maar was steeds... jij toch ook als maker? Nou, het is jammer, maar... Het... Dan gaan jullie duiken en dan is het troebel water... en dan kan je niks zien en dan ga je nog een keer duiken. En dan... Nou, en zelfs Abdelkade Benali, die weinig duikervaring heeft... die ging nog even duiken. Ja, die ging duiken. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jezelf wel een, een, een deceptie was. Nee, nee, nee. Nou, nee? Nee, want zelfs toen, wij de, toen we het scenario schreven van de film... Uh, of toen ik dat schreef, toen... Uh, en daar ook over sprak, bijvoorbeeld met de NTR... Uh, toen was er eigenlijk al uh, het idee van... ach, uh, of je het nou wel of niet vindt, dat is niet de hoofdmoot uh, mm -hmm. van de film. En daar gaat eigenlijk die film niet over. Want waar gaat die film dan wel? Over? Nou, die gaat over die twee andere onderwerpen die je uh, net mm -hmm. aansneed. Mm -hmm. Dus uh, aan de ene kant uh, die bizarre voettocht... die zo'n groep Hollanders, Europeanen, heeft moeten ondernemen... om uh, in veiligheid te komen. De schipbreukeling in de woestijn... Ja, en dat die, Want zij spoelden aan dus op een gebied wat ver weg lag van de bewoonde wereld. Mm -hmm. Dus ze hadden, ook als ze de andere kant een andere kant uit waren gelopen, dan hadden ze misschien nog veel langer en verder moeten lopen. Ze hebben goed gekozen. Degene, Cornelis IJks die bedacht waar ze naar heen moesten lopen, die had het goed. Die wist dat goed. Die had goed die zeekaarten bestudeerd en die zaten in zijn hoofd. Die moesten kon... altijd de zee aan de rechterkant houden. Gedaan, ja, hè? nou, ze, ze spoelden aan op een kust en hij wist dat de dichtstbijzijnde. Uh, havenplaatjes, dat die aan diezelfde kust moesten liggen... iets in het noorden. Nou, Dus ze zijn naar het noorden gelopen. Uh, en dan bleef de zee rechts en links het binnenland. En, ja. toen, en, en uh, zo zijn ze uh, van dag tot dag... Uh, hebben ze een zekere afstand afgelegd in de hitte. En onderweg hebben ze zout water gedronken van de zee... wat heel ongezond is, af en toe zoet water... als ze dat konden vinden in een bron. Ze hebben af en toe wat vis gekregen van vissers. Want er wonen hier en daar Bedouinen. Ze hebben af en toe wat uh, vruchten gekregen die daar in de woestijn groeien aan bomen. Zoals, vijf, zoals uh, dadels. En uh, zo hebben ze zich in die weken dat ze door de woestijn hebben gelopen... zo hebben ze zich een leven kunnen houden, een deel. Een deel 22, 22 van de 30 hebben het overleefd. Nou, van 8 weten we zeker dat ze gestorven zijn. Maar het kunnen er ook 10 of 15 zijn. Ja. Van 15 weten we zeker dat ze het overleefd hebben. Want die zijn allemaal met naam en toenaam genoemd door Cornelis Eijks ja. in zijn dagboek. Vind jij het ook niet een wonder toen ik het zag... Wat ze moesten doen, deze mannen. Vind je het ook niet een wonder... dat er überhaupt mannen zijn geweest die het overleefd hebben? Ze hadden helemaal niks. Nee. Ja, het... het um, je kan... Cornelis Eijks heeft heel aardig beschreven hoe verschrikkelijk die schipbreuk zelf was. Dus van dat schip afvallen, dat het schip uit elkaar spatte, met al dat hout wat rond slingerde. En uh, heel veel mensen die in het water lagen, die, werden ge ja, die kregen gewoon uh, grote stukken hout tegen zich aan... en die verdronken of uh, uh, konden überhaupt niet zwemmen. Veel uh, zeemannen uit de 17e en 18e eeuw konden niet zwemmen. Nee. Maar uh, goed, dertig zijn er aangespoeld. Uh, want het, was, uh, het schip is eigenlijk aan de, op een zandbank gelopen vlak voor de kust. Ze wisten niet dat ze zo dicht bij de kust waren. Dus ze waren eigenlijk vlak bij het strand. Enfin, dertig hebben het overleefd. En uh, die kwamen op die kust, maar sommigen zwaar gewond. Dus met die verwondingen al gingen ze op pad. Na een paar dagen gingen ze, gingen ze lopen. En uh, ja, onderweg steeds van dag tot dag wordt beschreven hoe dat ging. En af en toe bleef er dan eentje weer liggen. En die stierf ja. ter plekke... Ja. ja, of die, uh, die nou dan zegt, dan zegt deze Cornelis IJs dat, dat de, de man die blijft liggen zei van... ik wil niet meer verder. Ja, ja. Dat, ja, maar dat klinkt allemaal, ik vind het allemaal heel dramatisch klinken. <laughs> Daarom denk ik ook meteen ook aan de Oerlemans natuurlijk. <laughs> ik denk helemaal niet aan Reinoud Oelemans. Hoor. Ik Je wil dat... helemaal niet aan Reinoud Oelemans. Nee, Oelemans, helemaal niet. Nee. Nou, ja, maar, maar er zijn, maar er zijn fantastische regisseurs... die er een heel mooi verhaal van kunnen maken. Steven Spielberg. Nou ja, Paul Verhoeven. Ja, voilà. We ja, hebben er een. We hebben er een. Ja, maar had jij geen... Emoties bij het lezen van dat verhaal of, of het horen van, van dat verslag? Nou, het aardige is, is dat het uh, heel journalistiek geschreven is en een beetje feitelijk en ook een beetje onderkoeld. Je hebt niet het gevoel dat de man Cornelis Eijks... Um, heel erg aan het treuren is. Ze moeten verder en ze hebben geen keuze. Ze moeten overleven. Ja. Ik weet ook niet bijvoorbeeld uh, hoe soldaten die de Tweede Wereldoorlog of de Eerste Wereldoorlog hebben overleefd, of die dan bijvoorbeeld ook over het lot van hun mede. Uh, strijders, of die dat zo, zo emotioneel nee, altijd nee, hebben opgeschreven. Nee, misschien is dat later gekomen. En overigens was deze Cornelis eigenlijk nog hartstikke jonge man... toen hij die, toen die deze tocht... Nou, allemaal. Allemaal waren het jonge Al die zeelieden waren jong. Nou Ik keek in die tijd... Want ook was, er was een soort... Um, uh, het risico dat je dood zou gaan op zo'n reis... was ingecalculeerd. Want uh, op die lange reizen... Ze bleven twee, drie, vier, vijf jaar soms weg van huis... Er gebeurde onderweg zoveel. En zoveel mensen gingen de dood. kregen bijvoorbeeld scheurbuik of andere ziektes. Ja. Um, of uh, vielen zomaar van boord. En verdronken. Dus dat was gewoon ingecalculeerd. Ik, ik lees op dit moment een heel erg aardig uh, reisverslag... Uh, van een andere expeditie uit hetzelfde jaar. Mm -hmm. uh, van een Deense expeditie. Dat is een boek dat is 50 jaar geleden verschenen. En dat is uh, vertaald in 2005 in het Nederland en dat heet uh, Het Gelukkige Arabië. En dat is ook zo'n fantastisch verhaal... van een schip dat weggaat om een expeditie... Te, om, om, om, om in uh, dat deel van de wereld, in dat Arabië... om daar de, de, de landen te leren kennen, uh, de culturen te leren kennen, te beschrijven. Er gaan een aantal wetenschappers mee aan boord. En uh, onderweg, uh, al op de eerste, tweede, derde dag... vallen de mensen overboord... Ja, dan wordt alleen maar gezegd van, ja, ja uh, we verloren weer een man. Ja. En dat was Klaar. het. Klaar. Ja, heel nuchter. Ja, zo was dat gewoon. Uh, laten we even luisteren naar een fragment. We horen Abdelkader Benali. Schrijver is hij natuurlijk. Hij is ook reiziger trouwens. Hij houdt er erg van. En hij is eigenlijk de verteller in, dit, uh, in deze film. de hoofdpersoon die ons meeleidt aan zijn hand. Gaan wij terug naar Oman. En hij is ook een sportman. Maar daar heeft hij helemaal niks aan in de woestijn van Oman. De voet loop ik mijn vriend Iks achterna. Na 22 dagen lopen... waren we verloren en verdwaald. We hadden geen idee hoe ver het nog was. De zon had onze huid vreselijk verbrand. Den bootsman kon niet meer bewegen. En ik... Ik voelde me wanhopig en uitgeput. Lopen is lekker. Lopen is jezelf leegmaken en weer vullen met nieuwe energie en inspiratie. Ik heb enkele marathons gelopen in snelle tijden. Maar die ervaring, daar heb ik niks aan. Deze woestijn sloopt me. Ja, in die woestijn sloopt eigenlijk iedereen... behalve natuurlijk de bevolking die er uh, de weg weet. En dat zijn de Bedouinen. Uh, ho, hoe, hoe was jouw contact met de Bedouinen? Want je bent waarschijnlijk toch ook op zoek gegaan naar Bedouinen... die nog in de, in de woestijn daar wonen. Nou, het is heel apart. Reizend in een, uh, een landrover of in een landcruiser. Ja. Uh, Off-road, dus niet op de, op de grote weg... Uh, kwam ik in kleine nederzettingen... en ja, ontmoeten mensen die um, op een hele um, ouderwetse manier, zou ik zeggen, uh, leven. Dus uh, echt heel primitief. Dat, dat, dat verwacht je niet. Die wonen in huizen die gevlochten zijn van, van palmtakken en um, hutjes. En um, In die omstandigheden wonen mensen uh, maanden van het jaar. Ze hebben vaak twee of drie huizen op verschillende plekken, waar ze dan zo van seizoen naar seizoen naartoe trekken. Dan kan je zeggen, ja, die woestijn is toch alleen maar heel erg warm... steeds boven de 25 graden of boven de 30 of 40 graden en, en er valt geen regen. Nou, toch onderscheiden zij daar uh, seizoenen. en uh, Sommige van die Bedouinen bijvoorbeeld, die, die, die, die, die vissen een aantal maanden... en daarna gaan ze een aantal maanden met hun kamelen ergens heen... en daarna gaan ze een hele andere kant heen. Dus ze hebben overal hutten. Niet gewoon definitieve stenen huizen, maar hutten. Nou... Ik ontmoette die mensen en uh, ik, uh, soms was ik helemaal alleen. Want ik ging soms alleen met een auto op weg de woestijn in. Maar ik ben ook een keer met een uh, antropologe uit Nederland gegaan. En zij sprak wat Arabisch. En die Bedouinen spreken hun Bedouinentaal. Maar die spreken ook vaak uh, algemeen beschaafd Arabisch. En dan viel er uh, dan via haar, zij was een tolk. Uh, en uh, zij, uh, dan waren er gesprekken. En dat was eigenlijk wel heel erg leuk. Waarover gaan die gesprekken? Nou, die gaan over van, goh, hoe wonen jullie en hoe leven jullie? En hebben jullie het goed? En, um... Want er zijn ook Bedouinen die nu echt in een serieus huis gaan wonen. Ik zag er in de film ook een soort rijtjeswoningen voorbij komen... waar beduïnen dan uh, nu uh, hun huis krijgen. Een locatie. Een locatie in de woestijn. Ja, dat is heel apart. Kijk, er is... En dan moeten ze hun huisdieren wegdoen, want dat kan niet meer. Nee, het is inderdaad... Nou, hun kijk, huisdieren, hun vee moet ik eigenlijk zeggen. Kijk, een kleine ja. Ik, ik, ik was aanvankelijk op zoek naar dat romantische, ouderwetse beeld... van de Bedouini in de woestijn leeft. Ja, met die doeken om het hoofd. Met de doeken om het hoofd in hutten, eh, met hun kamelen. En dat is ook wat eh, in dat oude verhaal... Van het 18e eeuwse verhaal van Cornelis IJks voorkomt. Hij heeft ontmoetingen met dat soort mensen in dat ja. soort hutten. Maar gaandeweg eh, maakte ik stops langs de grote weg... Eh, en eh, at een broodje in een klein... Eh, uh, bij, bij, bij een tankstation en uh, sprak daar ook met Bedouinen. Dat zijn ook Bedouinen en die zijn veel moderner. Die zijn uh, die veranderd, die wonen in een stenen huis en die hebben een winkel of die hebben een tankstation of die hebben. Uh, die, die, uh, en die zijn aangepast aan de 21 e eeuw. Ja. En dat is ook niet vreemd, want uh, Oman uh, is in de afgelopen 42 jaar sinds de nieuwe sultan daar. Uh, de macht heeft overgenomen van zijn vader... heeft hij dat land in noodtempo gemoderniseerd. Hij heeft eigenlijk gebruik gemaakt van uh, het geld dat daar in de grond zat... in de vorm van olie en gas. Ja. En heeft dat via contracten aan met name het Nederlands-Britse Shell... dat heeft hij te gelden gemaakt. En dat betekent dat er waanzinnig veel geld in dat land kwam. Dat land is eerst verdeeld onder... Uh, zeggen, uh, de mensen die daar heel hard gingen werken... om, dat, om die olie en gas uh, te helpen uit de grond te halen. En, en, en de rijke uh, koninklijke families. En, uh, maar op een gegeven moment kregen we ook allerlei andere families... kregen, kregen, kregen um, mogelijkheden om allerlei uh, uh, zaken op te zetten... of business op te zetten, of dat deden ze al. En dat groeide allemaal uit... Tot, tot een heel welvarende staat eigenlijk in hele korte tijd. In enkele tientallen jaren. Waar er bijvoorbeeld heel veel wegen aangelegd worden nu. Bijvoorbeeld He? vliegvelden, havens, ja. scholen, ziekenhuizen... shoppingmalls, um, pracht ook, prachtige steden. En, en woonwijken voor Bedouinen. Ja, en dat is dan... Nu zie ik, uh, ik weet niet of het misschien is het ook al 30 of 40 jaar aan de, gang, aan de gang... maar ik heb het begrepen dat dat eigenlijk pas de laatste tien jaar bezig is. Dat ook die mensen die daar in die woestijn wonen... daaraan mee kunnen delen, mee mogen delen. Dat die ook... Uh, geld krijgen. Ja. En dus die mensen die gewend waren om in zo'n hutje te wonen, die wonen nu vaak in hele mooie, villa-achtige woningen. Ja. Geschakeld, bijna zoals in onze Vinex. Uh, ja, een soort eib Eiburg, maar dan anders. Er is verkeersinformatie. Er nog steeds problemen in Limburg op de A2 Maastricht naar Eindhoven. tussen het Kerensheide en Born, 7 kilometer. Ze zijn daar bezig om een gekantelde vrachtwagen te bergen. Het verkeer kan via de af- en de oprit er met enige moeite langs. Op de andere rijbaan vanuit Eindhoven is bij Born de linkerrijst ook dicht. Maar dat levert niet echt file meer op. Omrijden via de N276 heeft niet zo heel veel zin. Want daar staat ook file bij Sittard. De richting Maasbracht nu 3 kilometer. En de brug daar op de A44. Daar zijn problemen met de verkeerslichten. De Kaagbrug heb ik het over. Richting Wassenaar levert dat file op. Tussen het Burgerveen en de afrit Noordwijkerhout 2 kilometer. De verkeerslichten branden uh, op rood, maar het verkeer kan wel gewoon over de brug heen. NTR. Speciaal voor iedereen. In uh, Kunststof vanavond te gast uh, filmregisseur Gilles Frenke. Hij heeft een, een waanzinnig verhaal heeft hij verfilmd... wat aanstaande zondag om half twaalf te zien is bij de NTR op televisie. Het is, een, het, het, is het verhaal van... Ja, het heet Expeditie Oman. Het is het verhaal van, van een schipbreuk van 250 jaar geleden... van een Nederlands uh, VOC-schip, uh, de Amstelveen. En uh, nou, uh, zo'n dertig mannen, jonge mannen die overleefden dat. En deze schipbreukelingen moesten een, een voettocht van, van 500 kilometer door de woestijn van Oman maken. En, en een deel daarvan, een groot deel daarvan, heeft dat overleefd. Uh, ja, Gilles Frinke ging daar achteraan. Die ging het gewoon onderzoeken. Dat deed hij samen met, met Abdelkader Benali, uh, de schrijver, de reiziger ook. En uh, we hebben nu een fragment, uh, Gilles, we hadden het net over de Bedouinen... die daar wonen uh, in, uh, in Oman, die daar reizen, die daar, die daar werken... En um, deze, Ix, deze Cornelis Eijks... een van de overlevenden die de dagboek heeft opgetekend... waar we het nu over hebben, uh, van 250 jaar geleden... die had eigenlijk twee soorten ontmoetingen met de, de, de Bedouinen. Zowel hele vriendelijke als minder vriendelijke. Gaan we nu even naar luisteren. Ik was blij dat we eindelijk een hut tegenkwamen... met een familie die ons gastvrij ontving. Bootsman Daalberg was er slecht aan toe. Hij had een zonnestek en een delirium. Den vrouw gaf ons water en dadels. Den hut was opgebouwd uit takken, bedekt met geweven kleden. In de avond probeerde ik te praten met de vriendelijke Bedouin. Hij liet ons slapen naast hun hut... bij het dovende vuur dat nog enige warmte gaf. Na drie dagen lopen zagen we weer een hut en hoopten er water te kunnen drinken of iets te eten. Maar in plaats van hulp te bieden wilden de Bedouinen ons alles afnemen... zelfs den schaarse kleding die we droegen. Omdat we zo zwak waren, moesten we hen wel gehoorzamen. Zo verloren we een hemd en een broek. Omdat ze meenden dat we geld of kostbaarheden verborgen hielden... onderzochten ze ons helemaal. Volgens mij zit Paul hoeven nu al te schrijven, Gilles. Volgens, ja. mij, volgens mij moet hij gewoon met jou en een pot bier ergens gaan zitten... en dan komt het helemaal goed. Maar dit is, dit is mooi. Je hebt, het, je hebt het gedramatiseerd... om het eigenlijk tot leven te brengen een verhaal van 250 jaar oud. En waar we nu komen is een interessant punt eigenlijk in de film... want daar zit een scène in Ja, die is fascinerend. Daar bleef ik erg aan haken. Dat is de conversatie tussen Abdelkade Benali... midden in de woestijnen overigens... met een cultureel antropoloog uit Oman... En die zet eigenlijk het hele verhaal een beetje op zijn kop. Die zegt, jij denkt dat die Cornelis Eijks de waarheid heeft gesproken in die dagboeken. En dat verhaal ben jij nu aan het volgen. En dan worden de Bedouinen als misschien wel vijandelijk neergezet. Maar dat klopt misschien wel helemaal niet. En zo, hij, misschien heeft hij wel gelogen. Het is alleen maar jouw perspectief waar je nu uit denkt. Hoe vond jij dat, dat die man met dat verhaal kwam? Nou, hij is erop uitgekozen. Kijk, ja, toen ik daar... Uh... Research deed voor uh, de film. Merkte ik dat, uh, dat uh, de mensen die het verhaal van Cornelis Ix kenden, het verhaal dat een, dat een 18e eeuws Nederlandstalig verhaal is, maar dat, dat is door Klaas Dorenbos, uh, een professor die daar een boek over heeft geschreven in het Engels, uh, die heeft dat heel goed uitgelegd. En uh, een aantal van de mensen in Orman die had dat boek uh, gelezen. En die waren niet zo enthousiast over ook de manier waarop de Bedouinen waren afgeschilderd. Als de beeldvorming. De beeldvorming. En die zeiden, ja, die, die Hollandse schipreukelingen die lopen door de woestijn... en dan komen ze Bedouinen tegen. Dat is toch eigenlijk een heel gastvrij volk, dat kennen wij. En wat doen ze? Ze gaan die schipbreukelingen beroven. Mm -hmm. Ze nemen net, dat kleine beetje wat ze bij zich hebben, dat nemen ze van ze af. Dat is helemaal niet des Bedouinens? Nee, dat zouden ze nooit doen. Dat, dat, zo zijn die mensen niet. Zo zijn wij ook niet in, uh, in onze cultuur. En uh, toen zei ik, nou ja, interessant. Uh, uh, ik zou het graag zo willen verfilmen, want ik lees dat in het boek... en ik wil het boek verfilmen, maar als jullie daar een tegenwoord tegen hebben... kom maar op. En, uh, en dat was deze culturele antropoloog, die zei van... ja het, het is eigenlijk helemaal niet een geloofwaardig verhaal van die Cornelis Eijks. Ja. En, uh, maar misschien, ik, ik vond het ook wel een leuke uh, uh, prikkeling van, van de geest. Ja, dat is ook... De, kijk, ik, uh, ik ben heel erg nieuwsgierig naar... Uh, naar alle meningen, en niet alleen naar mijn eigen mening... die voor een deel ook weer op een bepaalde manier ontwikkeld is en vooropgezet is. Mm -hmm. Want misschien heeft uh, de cultureel antropoloog uit Omaan... wel gelijk als hij zo kijkt naar onze uh, uh, Nederlandse historische geschriften... over de, de, de avonturen in, uh, in den vreemde. Want, uh, en dat vertelt die cultureel antropoloog ook... die zeelieden uh, die in die tijd, in die 17e en 18e eeuw als die dan terugkwamen van hun grote tochten naar, uh, naar Indië... of naar, uh, uh, naar de West, naar, naar Amerika, dan kwamen ze terug... en hadden, ze, hadden zij allerlei verhalen. Nou, hoe spectaculairder die verhalen, hoe leuker het was voor een uitgever... om dat uh, verhaal ja. te brengen. Dus waarom zou die uitgever niet uh, um, die ontmoetingen met de wilden... Die ze in Afrika of in, of, in, of in Azië of in Amerika tegenkwamen. Waarom zou je die ontmoetingen niet wat spectaculairder maken en dat, aan, uh, dat overdrijven? Nou, was het, naar nou, ik begreep, sowieso uh, een punt dat, dat de beeldvorming van de Bedouinen uit Oman uh, niet te folkloristisch mocht worden. Of uh, laat ik zo zeggen, er zat enig spanningsveld tussen Oman en, en Gilles Frenke op dit punt. Want je hebt ze ook helemaal niet echt goed kunnen interviewen of zo? Nou, is het, nou dat is een weer een heel complex verhaal. We probeer het simpel te ik doen. Ik probeer het heel simpel samen te vatten. Um, ik had een bepaald beeld van hoe ik die film wilde maken als regisseur. Dat heb ik in een scenario geschreven, dat is een boekje. En op basis van dat boekje heb ik uh, toestemming gevraagd in, in Omaan... van mag ik hier in jullie land filmen en rondtrekken... en, uh, en allerlei mensen interviewen. En, in Oman, en uh, op basis daarvan ben ik ook langs allerlei bedrijven gegaan. Uit, of bedrijven die in Omaan zitten en met Nederland handel drijven... of Nederlandse bedrijven die met Omaan handel drijven. Precies. Want zo kon ik me, die konden dan op basis van dat boekje, dat scenario... Uh, die film sponsoren. Zodat Even ik voor de duidelijkheid, je hebt niet een gesubsidieerde film gemaakt... Nee. met de welbekende weg naar het filmfonds en dergelijke. Nee. Dit is een, een door het bedrijfsleven voor een groot deel gesponsorde film... Onder andere een vrij rijke zakenman uit Omaan... die volgens mij schepen bouwt, hè? Ja, in, in Nederland. In Nederland in Dam Juist. Ja, die man, dat moet natuurlijk ook weer een film worden... maar dat is weer een verhaal apart. Ja. Die hebben de film betaald. Ja, zo, zo is dat gegaan. En dan krijg je, uh, laat ik zeggen... Uh, ik wil natuurlijk dan heel precies uh, datgene wat ik heb geschreven... in mijn scenario, dus zo wilde ik graag die film vormgeven. En toen zeiden ze in een van nou naar nou... Um, je kan niet zomaar rond gaan lopen met een camera... en daar de Bedouinen gaan filmen... want dan krijg je daar misschien bepaalde beeldvorming over. Mm -hmm. en dat, Waar wij niet van houden, dat moet je wel op een goede manier doen. Nou, eh, Toen heb ik daar een beetje over zitten dealen, zoals dat gaat. En toen heb ik ook bedacht dat er zo'n antropoloog bij zou komen. Eh, überhaupt, eh, de film is in de vorm van een expeditie. En Abdelkader is niet alleen. Hij ontmoet wetenschappers, mensen die samen met hem dingen onderzoeken. Yeah. Een maritiem archeoloog, daar gaat uit Nederland, uit daarmee gaat hij samen duiken naar het wrak... Hij ontmoet een antropoloog dus om de Bedouinen goed te ontmoeten... en over de geschiedenis en de cultuur meer te weten te komen. En hij ontmoet iemand die alles weet over survival... en de flora en fauna in de desert, in de, in de woestijn. Nou, dat is de, de, de opzet geweest van, uh, van de film. Um, en uh, er was enige, uh, laat ik zeggen... Um, verschil in verwachting over wat die film zou brengen. Um, ik heb redelijk mijn gang kunnen gaan met het filmen. En uh, toen heb ik uh, speciaal voor Omaan, omdat ze uh, eigenlijk dat, dat historische verhaal veel interessanter vonden... dan die ontmoetingen met die Bedouinen. Dat vond ja. ze maar een cliché verhaal. Laat dat maar weg. Maar gewoon dat, dat verhaal over die Cornelis Eijks... en die schipreukelingen, dat is al mooi genoeg. Nou, wil je dat niet brengen... toen heb ik speciaal voor hen, voor, speciaal voor Omaan, een film gemaakt en daar heb je de Bedouinen min of meer uitgelaten. Maar voor de NTR voor Nederland heb ik een hele mooie versie kunnen maken... waarin die ontmoetingen van Abdelkader Benali met de Bedouinen ja. wel zitten. Maar al met al begrijp ik gewoon dat de making of deze film... Ja is minstens net zo'n expeditie geweest als, uh, laten we zeggen... 500 uh, kilometer door een hele hete woestijn lopen. Ja, uh, kijk, Cornelis Eijks heeft dat uh, die, die tocht in vier weken afgelegd. En, en na een maand was hij er vanaf. En ik heb twee jaar lang <laughs> heb ik mijn best gedaan om die film van de grond dat te tillen. Krijg en en nou als, die... Dat krijg je ervan als je geen subsidie wil. Want, ja. want hoe dan ook, hè? Uh, we hebben het bij Oman ook niet over... een helemaal vrij land natuurlijk. Ik bedoel... Er gelden restricties, uh, er is een vorm van censuur. Uh, er, zijn een hele, er is een hele strakke rolverdeling tussen mannen en vrouwen. En vrouwen hebben toch een geheel andere vrijheid dan mannen. Uh, dat zijn allemaal dingen waar jij mee moest dealen. Hoe, hoe heb ja. je dat ervaren? Nou kijk, um, ik maak al uh, meer dan dertig jaar films. En uh, ik, ik, een, een groot deel van mijn leven ben ik uh, in andere landen geweest en andere culturen. En ik heb dat wel vaker meegemaakt dat je van de overheid daar niks mag. En, of weinig mag. En in Oman mocht best veel, relatief gezien. Als je het vergelijkt met bepaalde landen zoals uh, nou ja, bijvoorbeeld Vietnam of Bangladesh of Cuba of uh, uh, Oezbekistan. Of al, verschillende landen waar ik ben geweest. En, uh, en Oman is een heel prettig land. Uh, heel fijn voor toerisme, heel fijn voor de Nederlandse handel. Wat en, even wacht, hè, krijg je hier nu 25 euro voor uh, te zeggen. Uh, maar het is gewoon. Nee, maar dat is en mijn wat ervaring? is er gewoon prettig aan normaan? Dat is mijn ervaring dat het een heerlijk land is om te zijn. Ja. Maar uh, het is natuurlijk een land dat uh, vanuit dat in pas 40 jaar in een hele snelle ontwikkeling is. En dat is niet. Uh, per se in een democratische richting. En dan moet je rekening houden met een sterke overheid, mm -hmm. waarin heel duidelijk uh, een aantal uh, waarin de macht heel duidelijk op één bepaalde plek ligt mm -hmm. bij de overheid. Nou, dan moet je dan mee dealen. En als die tegen jou zeggen, jij mag wel een film opnemen, maar dan moet je wel zo en zo en zo. Ja. Nou, dan uh, kan je zeggen oké, okay, dan maak ik geen film. Of je kan zeggen oké, okay, dan doe ik dat. Of ik, of dan ga je een beetje mee wielen en dealen. Ja. Nou, dat heb ik gedaan. En heb, je, heb je het idee dat je grote concessies hebt moeten Nee, Nee, dat heb ik niet. Ik heb, nee. Nee, ik heb, wel, uh, ik heb wel het idee dat ik heel hard heb moeten knokken... om film te kunnen maken zoals ja. ik wil. En, uh, en ik denk dat dat gelukt is. We spraken met jouw, uh, met jouw editor, Nick Vechter, en hij zei de, de film is gesponsord door Oman en dat is lastig, want ze hadden in de, we hadden in de film bijvoorbeeld een prachtige ontmoeting tussen Abdel en een vrouw in een moskee. Eerst krijgt hij een rondleiding en daarna probeert hij met haar te praten over de positie van de vrouw in Oman. Die scène zat in de film, maar moest eruit van de Nederlandse ambassadeur in Oman. Nee, het is niet van de Nederlandse ambassadeur in Oman. De Nederlandse ambassadeur... In Omanen heet Stefan van Wers en is een fantastisch iemand. Die is heel vrij, heel liberaal, is heel prettig. Die heeft um, heel veel voor, uh, voor Nederland gedaan en voor het land. En ook voor mij, voor de film. En, en um, snapt heel goed hoe, alles, uh, mm. hoe ze alles in elkaar zit. En is ook als ambassadeur heel tactisch. En dat moet je zijn. En, um, Nick uh, Vechter is mijn editor. En uh, wij hebben eigenlijk die film met tweeën... In, in die laatste maanden samen gecomponeerd. Ja, en natuurlijk zei... weet hij uit de eerste hand... Uh, wat er met bepaalde scènes uh, wel en niet kan. En uh, je raakt verknocht aan een scène als je hem heel mooi monteert. En wij hadden heel mooi een scène gemonteerd van... een ontmoeting van Abdelkader... met een, uh, een interessante jonge vrouw uit Omaan. En zij vertelde over hoe die ontwikkeling in die afgelopen 40 jaar gaat... en ook hoe, hoe haar positie als vrouw in dat land uh, is. En dat is niet dezelfde positie als mannen hebben. En uh, ik, dan zouden sommige mensen meteen boos worden... en zeggen van, nou, dat zijn, die vrouwen worden uh, achtergesteld. Maar je kan ook zeggen, ze hebben een andere positie. Mm. En uh, niet per se heel, heel, heel um, onderdrukt, als dat de term is. Nou, en ik wil graag die scène... In, uh, in de film. Maar in uh, goed overleg met uh, bijvoorbeeld uh, Nick zelf, de editor... hebben we juist besloten om die scène niet erin te doen... omdat het eigenlijk te weinig ook direct met dat verhaal van IJks te maken had. En we hadden er dus eigenlijk ook geen plek voor. Want dus dat is niet, nee, dat is niet uh, censuur, of nee, nee, nee. zelfcensuur? Nee, ook niet dit, zelfcensuur. Nee, dit heeft gewoon meer te maken met gewoon compositie. Ja, nou het was zelfs zo dat uh, op het laatst... Uh, want ik heb geknokt, en ik heb ook geknokt bijvoorbeeld dat die scène erin mocht blijven. Dus ik, Hij mocht erin blijven, dus ik had alle vrijheid om die scène erin te houden. Maar goed, kijk, je, bent, je vertelt net, ik heb uh, 30 jaar ervaring als filmmaker... je zult ook uh, ervaring hebben met subsidies, filmsubsidies. Ja. Dat is ook een, uh, daar kunnen we ook een hele avond over doorpraten, Maar nou, we zullen er vijf minuten of drie minuten over praten, uh, ja. Petra. Maar als jij mocht kiezen... Want jij hebt nu gekozen van ik ga dit. Ik ga dit pad af. Hè? Ik ga met sponsors werken. Ik ga ja. partijen vinden die samen met mij deze film van de, uit de grond trekken. Ja. Is dat, voelt dat nu, zeg maar, als je er nu op terugkijkt, voelt dat dan beter dan zo'n subsidie waar je ook weer een heel verslag voor in moet dienen. En 26 synopses en uh, ja. Door, of? Nou, het is. Ik, uh, het, uh, het proberen subsidie te krijgen, is een heel lastig iets. Dat weet iedere filmmaker. En andere mensen uit andere culturele beroepen, orkesten. Mm -hmm. Natuurlijk is het een heel gedoe. Alleen, um, Maar met sponsorswerk is ook een heel gedoe. Want wij moeten bijvoorbeeld die sponsors um, allerlei dingen weer aanbieden. En avondjes en um, ja, terugkoppelen. Dat ja. ja, dat ja. hoort er gewoon bij. Ja. Ja. En, um, uh, maar dat vind ik eigenlijk ook... Leuk en met, uh, met fondsen omgaan is ook interessant. En uh, film maken is niet alleen maar creativiteit. Het is niet alleen maar hard werken en die film in elkaar zetten. Maar er hoort ook dat hele circus omheen. Van geld bij elkaar sprokkelen. En uh, zeker hoort dat in mijn leven. Want ik ben niet alleen maar filmmaker, niet alleen regisseur. Maar ik ben ook producent. ja yeah. nou En uh, voor het eerst van mijn leven heb ik uh, bij het bedrijfsleven aangeklopt. En dat is niet omdat ik dat zo ontzettend leuk vind. Of omdat ik zo van het Nederlandse of Omaanse bedrijfsleven houdt. Maar dat is bittere noodzaak, omdat in Nederland bijna niks meer mogelijk is. We hebben in uh, de wereld van de documentairemakers... een enorme, ellendige uh, slachting achter de rug. Ja. Dat, dat valt niet te onderschatten. Um, er zijn hele goede filmmakers collega's van mij... ook die al twee, drie jaar niks meer maken. Uh, Want er is gewoon geen geld voor. Want er is geen geld meer voor. Kijk... Bij de televisie zeggen ze: Nou, wil jij een half uur vullen of een uur vullen? Nou, dan heb je voor een half uur 20.000 euro en voor een uur 40.000 euro. Of misschien iets ietsjes meer, 50. Maar dan houdt het op. Dus je moet wel, als je bijvoorbeeld één of twee jaar aan een film wil werken. En ook al die uitgaven moet doen van reizen en camera's huren. En, ja, en, en er zit in deze expositie zit dat hele duikverhaal. Maar er zit natuurlijk ook in het dramatiseren ja. wat duur is. Hè? Natuurlijk. Fijn, filmmaken is nou eenmaal duur. En uh, dat geld bij die fondsen is er niet meer, of bijna niet meer. Het is veel minder. En uh, ik wil graag films blijven maken. Dus ik heb nu voor het eerst uh, een, uh, samen met, uh, met, met, uh, met mensen van een stichting... Uh, die we speciaal hebben opgericht uh, hiervoor... hebben we geld uh, geprobeerd te krijgen... Ja. van uh, bedrijven die ook belang hebben bij zo'n film. Die hebben niet per se belang bij, bij dat dat verhaal... een, ne een 18e-eeuws Nederlands verhaal over het voetlicht komt in Omaan. Dat is het niet. Maar ze vinden het leuk uh, om niet alleen maar geld te verdienen... Uh, maar ook om daar iets cultureels voor terug te doen. En als je bijvoorbeeld kijkt in Oman... Uh, een land wat zo snel in ontwikkeling is... en waar ongelooflijk veel geld is... Waar mensen in, waarin als je door die stad, in Muscat, de hoofdstad... als je daar door de stad rijdt... dan zie je overal gloednieuwe, dure Amerikaanse auto's rijden. Snelle sportautos, Ferraris, Italiaanse auto's. Dure landcruisers of, of, of uh, Lexus-auto's. Prachtig allemaal. Hele mooie gebouwen. Prachtig Oprah gebouw is vorig jaar opengegaan. Maar zij. Wat ze niet hebben is bijvoorbeeld producties uh, die daar bijvoorbeeld in dat operagebouw uh, kunnen worden gebracht. Die moeten ze uit het buitenland halen. Ja. Films hebben ze niet op tv. Ze hebben talkshows, ze hebben gewoon praatprogramma's. Ja. En, uh, dus, dus de cultuur moet geïmporteerd worden. Moet eigenlijk. geïmporteerd worden. En zij vinden het leuk om dan mee te doen, om mee te betalen aan iets wat een cultureel evenement is. Ja, en en is zeker een scheepsbouwer natuurlijk. Een scheepsbouwer uit Oman ja. is natuurlijk. Hij, dat is. Ja ja die, die, hij heet Barwani het zegt in Nederland mensen niks maar hij is uh, in de quote uh, 10 van Oman uh, zit hij uh, in de toppen zevenvoudig uh, miljardair Ik wil iemand kan heus wel wist wel al... bij wie je aan moest bellen natuurlijk nou ja <laughs> hey, ik kom een uh, mailtje binnen van, van iemand die heet uh, Diri Oostam. en zij schrijft waar is dat schip gezonken dan en waar zijn die schipbreukelingen dan naartoe gelopen? 500 kilometer. Ik ken Omaan een beetje, maar dat is maar een heel relatief klein stukje zandwoestijn en dat leidt naar nergens. Nou kijk, het land is acht keer Nederland qua formaat. Mm -hmm. En ik denk, ja, laat ik zeggen, het, noord, de, uh, het noordelijk deel dat is bergen. Daar gaat het niet om. Maar het zuidelijk deel, want dan heb je het toch over vijf keer Nederland, is woestijn. Dat heet in het Engels die Empty Quarter, het lege. Het kwartier, het ja. lege deel. En dat is een heel groot gebied. Dus. Uh, daar kan je 200, dus 500 kilometer lopen. 250 he? jaar geleden woonden daar nauwelijks mensen. Ja. En nu liggen daar aan de, aan, de, aan de rand van de woestijn, aan de kust, zijn er wat dorpjes. En er is een snelweg die die dorpjes aan elkaar verbindt. Maar uh, uh, als Eijks en zijn maten de andere kant uit waren gelopen, naar het zuid... Westen, dan, waren ze, dan hadden ze nog veel langer moeten lopen, misschien 600, 700 kilometer. Dus, um, het kan wel, zo'n voetbal. Zo was het. Het, was, ja, uh, het is uh, grappig, kijk op Google Earth en zoom in. Uh, het gebied waar wij hebben gefilmd, dat is een gebied, de woestijn rondom een stad die daar nu ligt, maar die ook in hele korte tijd uit de grond is gestampt. En die, uh, dat is, uh, die stad die heet Doekem. D-U-Q-M. Dat is ook een haven, daar hebben we ook gefilmd. Maar daaromheen, daar was, was gewoon zand, zand, zand en vooral zand. Ja, daar was gewoon niks. Uh, we hebben het over de hobbels van, van de making-of. En uh, we hebben druk met je omgeving gebeld, want dat doen we altijd bij dit programma. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat er één hobbel was... die ook best stevig is om te nemen. En dat is de man zelf, Gilles Frenke. Die namelijk zowel... Cameraman, producent, als regisseur van de film is. Dus met echt een hele serie petten op dit hele avontuur in is gegaan. Uh, en maniakaal daarin is. Bijna niet kan delegeren. Vertel. Ja, je kan, je kan uh, als filmmaker een hele goede cameraman inhuren. Er zijn fantastische cameramensen, collega's van mij in Nederland. Ja. Maar uh, toen ik verliefd werd op het medium film. een jaar of veertig geleden. toen hield ik bijvoorbeeld van films die, uh, die op een hele persoonlijke manier gemaakt worden... en, en eigenlijk een beetje klein gemaakt zijn. En uh, filmmakers als uh, Ed van der Elske, Johan van der Keuken... en in Frankrijk Raymond Depardon, ja. dat zijn mensen persoonlijke die... persoonlijke verhalen, hè? Dat zijn persoonlijke verhalen. Ja. Het zijn mensen die dat verhaal vertellen... terwijl ze de camera op hun schouder leggen en dat dan draaien. En uh, ja. Ja, toen ik uh, begin jaren tachtig begon met filmmaken. Toen legde ik ook die camera... die 16mm camera op mijn schouder... en begon te filmen. En uh, dat... dat uh, ik kan het camerawerk delegeren. Dat heb ik voor een aantal televisieprogramma's... of series of documentaires ook gedaan. Alleen als ik dan de, camera, als ik dan de beelden... later terugzie op de montagetafel... Dan, dan voel ik daar niet... Uh, mijn verhaal in. Nee, nee. En... Uh, en dat ook, geldt ook voor regie en dat geldt ook ja, eigenlijk voor het produceren. Als ik dan, maar ook als ik daar dan uh, sta en, uh, en ik sta te kijken... hoe bijvoorbeeld iemand als Abdelkader Benari hoe die dan met, met een beduïn staat te praten... Dan, dan vind ik het fijn om zelf met die camera op mijn schouder... Ja. om Abdelkader heen te lopen en Abdelkader te filmen... en dan de beduïn precies op het moment dat ik denk... van nu moet die camera bewegen mm -hmm. naar links of naar rechts. Mm -hmm. Nou, en... Uh, dus het is, voor mij is het een gevoel, het is een manier van werken. Het is een, uh, het is maar een, een ben je smaak. manierkaal daarin? Want, want werd, uh, Ik kreeg een beetje een beeld. Een man die tien blikjes cola achter elkaar naar binnen werkt... en in een waanzinnig hoog tempo daar gewoon als een soort... ja zo'n ja. heel ge, extreem gedreven, maar zo gedreven... dat bijna niemand meer in de buurt durft te komen. Nee. Of niet in een kwaadaardige zin bedoel ik, maar in maniacale zin. Nou, ik vind het heerlijk om op te gaan in het verhaal en uh, de periode dat wij daar zouden opnemen in Oman, dat was uh, gelimiteerd. Hè? We hadden op elkaar als hoofdpersoon hadden we 16 dagen of 15 dagen. En dan moet het in die periode gebeuren. En als hij mij dan observeert en ziet dat ik heel hard werk en heel weinig slaap en heel uh, van ochtend vroeg en heel ochtend... veel cola drinkt. Nou ja, je moet op de been blijven. Er was gewoon geen koffie. Ik drink in, in Nederland nooit cola, ja. bijvoorbeeld. En ik, mm. ik, uh, het gaat verder niet om het wel of geen cola. Maar het gaat meer om... Uh, het, het, het is dit, daar erg dit, warm. Dit moest gewoon op ja, dat moment. Ja, het, het was daar heel warm. En je moet de energie houden. Je moet uh, jezelf steeds maar opladen. En uh, het is vergoeiend. Je je vragen... Ik ga hem gewoon anders stellen. Kun je wel delegeren? Nou, ik weet niet of het nodig is. Kijk, je kan als, als uh, mijn goede vriend en hoofdpersoon in die film. Als die vindt eh, dat ik, eh, laat ik zeggen, dat het interessanter zou geweest zijn voor de film om met een eh, met een grotere crew te gaan werken. Eh, dan. En hij heeft die ervaring, want hij maakt natuurlijk vaker televisie. Ja, maar wacht even hoor, voordat we nou hele grote misverstanden krijgen, dit zei je eigen vrouw bijvoorbeeld. En ze zit daar gewoon achter het glas. Floor heet ze, Floor Frenke Kortbeek. En zij zei, Gilles is zeer gedreven, zo gedreven dat hij de rest vergeet. Ik wil niet stoken in een goed nee, gegeven. nee, nee, nee, nee maar. begrijp je. Hij werkt hard en slaapt weinig en soms maak ik me zorgen. Hij wil de controle <sus> houden door alles zelf te doen. Hij wil niet delegeren en alles verantwoordelijkheid zelf nemen. Ja, maar het is allemaal zij heel leuk. Zij zegt het niet alleen, nee. alle andere mensen ja, zeker, hebben het, ook maar het is, gezegd. Maar kijk, ik hou van het avontuur, ik hou van, het, van de expeditie, ik het hou van het hele niks. verhaal. Nou, Praag... ik leg het uit. En um, inderdaad... Uh, Laat ik zeggen, je staat ochtends om zeven of om zes uur op... en je gaat om twee of drie uur nachts slapen... nadat je alle beelden die je die dag hebt opgenomen ook nog hebt teruggezien. En uh, de hele dag werken en uh, zelfs het autorijden delegeerde ik niet. Dat deed ik ook allemaal zelf. Oh, je was ook de chauffeur ik was van de expeditie. expeditie. Maar ik hou van een kleine crew. Ik, weet je, we ja. hadden één auto. Dat was, uh, de avocado zat rechts van mij. Ik uh, kon, kon alles goed zien... Uh, achter mij zat de cameraassistent en die tegelijkertijd ook producer is en aan wie ik heus wel allerlei dingen heb gedelegeerd, Milan Collin. Heel erg uh, goede. Uh, nee, filmmaker, ook, meewerker, ja. ja. ja. ja. En uh, rechtsachter zat uh, de geluidsman... die ook helemaal geen rijbewijs heeft. Dus die, die en ja. En ja. wij we zijn een klein clubje en ik we had helemaal geen zin. Nee, maar wat? ik had helemaal geen zin om iemand erbij te nemen die dan iets gaat doen, weet je wel? En ook, zoals dat normaal Zoals gaat, dat dat normaal staat. is. Als ik bijvoorbeeld een film moet regelen... Uh, uh, uh, ik heb bijvoorbeeld uh, afleveringen voor het programma uh, van de serie met. Paul Rozemuller op reis. Hebben ja. drie afleveringen gemaakt. Heel erg leuk. Er was een hele goede cameraman. Heel erg sympathiek. Peter van der Linden. Uh, goede collega. Uh, ik zag toevallig deze week die aflevering over Venezuela... met Paul Rozenmuller Ook weer prachtig gedraaid. Maar dat wordt traditioneel gedraaid, hè? Met, met een ploeg, bedoel je? Ja. Ja. En, en, ja. En ik heb daar geen kritiek op. Helemaal niet. Hartstikke goed. Maar, maar als ik daar dan doen. bij sta, als regisseur, dan denk ik van... Goh, geef maar alsjeblieft een camera, dan kan ik nog even ja. wat doen. Ik, ik, ik, vind dat leuk. ik vind dat heerlijk. Ja. En dat is mijn manier van werken. We hebben nog maar drie minuten en ik wil gewoon zo <laughs> graag dat je nu vertelt... Nog heel even dan kort, want je, gaat, je volgende film die wordt vast klein... en daar ben je waarschijnlijk de producent, de cameraman en de regisseur van... want die gaat over je vader. Ja, misschien doe ik ook het geluid dan. Oh, dat is fijn. En de catering? <laughs> nou, samen met, ga ik samen met mijn vader lekker eten ja, af en precies. toe. Ja. Vertel eens, wat wordt dat? Je vader is kunstenaar. Die wordt 85 volgend jaar. Ja, en hij krijgt dan een grote expositie. Uh, Jacques Frenke. Jacques Frenke. Hij krijgt een expositie in een, in een museum en een overzicht, overzicht en. Uh, er zijn twee mensen nu die hebben mij benaderd, want die willen een boek over hem schrijven. En die komen dus maandag met mij daarover praten. Nou. Uh, ik heb al de afgelopen dertig jaar steeds materiaal verzameld van mijn vader... als hij aan het werk was in zijn atelier. En uh, ik vind het interessant om al die fases te zien. Want het, het, uh, mijn vader vernieuwde uh, zijn, zijn manier van werken om de vijf jaar. En dan begon hij aan een heel nieuw hoofdstuk van zijn leven. Aan een nieuwe oeuvre. En een nieuwe manier van werken. En... Uh, uh, zo heb ik van al die periodes heb ik materiaal verzameld. En uh, hij is als mens heel fascinerend en heel erg leuk. Hij delegeerde ook niet zoveel. Nee, hij deed alles zelf. Hij ging geloof ik heel erg in zijn werk op. Hè? Enorm. Hij, het, is, um, het, het is ook een heel bijzonder iemand... omdat hij heeft heel erg voor de kunst geleefd. Uh, hij is nu 84, maar um, hij heeft zeker 20 jaar... is hij eigenlijk alleen maar bezig geweest met de afgelopen 20 jaar... met het produceren van schilderijen in zijn atelier. Die zijn nooit ergens geëxposeerd. En die, die, dat zijn hele grote formaten. Dat is museaal. En uh, het is eigenlijk een soort geheime schat. Die echt opgeslagen ligt in zijn huis. Nou, die ga jij dan... Ja, ik moet dit helaas afronden. Maar die ga jij gewoon blootleggen, die schat. En, uh, de, volgende, de volgende schatkaverij. De, schatkaverij, ja, de volgende precies. expeditie. Nu is het expeditie Oman. Dan is het Expedi expeditie uh, Jacques Franke. Uh, dank dat je hier was. Wat staat er op je tegel? Want daar eindigen we mee, zoals je weet. Je hebt het heel netjes opgeschreven. Je hebt echt een klassieke tegel van gemaakt. Een klassieke tegel. Het is niet een, een spreuk van mezelf, maar het is wel een soort lijfspreuk. Niets is zeker en zelfs dat niet. Ja, dat vind ik mooi. Je moet er misschien over nadenken. Nou, nee, daar hoef ik helemaal niet over na te denken. Okay. Dat is een koek. Dit je, je, je zet hem op. op de website. Ja, absoluut. Jij mag erop. Gilles Frenken. Eh, nou, VOC-expeditie eh, om aan die zien we aanstaande zondag om half eh, twaalf bij de NTR op Nederland 2. Zometeen twee dingen. Alice de Bruin praat dan in de serie Successen van 2013. Met Ma Maatje zij is uitgeroepen tot de beste hockeyster ter wereld. Zo, nou, dat zit er lekker op. Zullen dus we het even evalueren dan, binnen deze uitzending? Ja, dat je toch altijd onderschat dat als je drie onderwerpen hebt... dat je, het, dat je het op vijf minuten voor het einde erachter komt... dat je pas bij onderwerp één bent gebleven. Eh, blijf spreken. Ja, zo gaat dat een beetje. Elke keer, hè? Hè? Ja, ja, Ik wil het ook nog heel graag een keer over je vader hebben. Heel lang. Volgende ja, misschien keer. Misschien als de volgende film klaar is. Ja, oké. Okay. Dank je wel. Ik zou hem uh, kunnen uitnodigen. Ook dan... Dank meneer Franken. Dit was aflevering 2600... 69 Expeditie Omaan. Zondagavond, half twaalf op Nederland 2. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Het leven van de uitgeprocedeerde Somalische vluchteling Jonis Osman Noor. Ik vraag om iets eten. Het leven op straat.